Dus, um, nog een keer. Er is nog een hint hier op dat uh, hetzelfde verweest op hetzelfde. Dat alles wat bestaat in de ketter moet ook noodzakelijkerwijs bestaan ook in, in, in, in de rest van de schepping of in andere alle onderste kieling. Hoe kunnen we dat zien? En alles wat onder is, onder de ketter is, manifesteert zich, uh, kan uh, vertegenwoordigd worden door de eerste letter. Want wat, wat er bestaat in de eerste letter, bestaat ook, moet het alles bestaan in de volgende letters. Dus de eerste letter is de dominerende, die heeft alles in zichzelf. Dan hebben we Moshe. De eerste letter is Mem. 40. De, de volgende, Shimon Bar Yochai, Shimon. 300. 300, de eerste letter. Yitzchak, de eerste letter is Jude, is 10. En Mashiach, de eerste letter is Mem, als je dat even optelt, die 4, 40, 30 en 10, dan wordt het, hè? Ah? 300. Nee, 330. 340, 340, 350, 390. En 390, we hebben dan de naam van Yeshua 386 plus 4 letters. 4 letters altijd tellen bij, bij, bij, bij de ketter. Dus ook eentje zien we dat wel op die manier. Nog een keer. Dat is dus de vier kilim, de vijf kilim, die altijd aanwezig zijn. Nu hebben we extra dimensie bij de kilim. En we hebben nu over de kilim, waardoor, waar langs het licht binnenkomt. Dus wij spreken niet van, zie dat, we spreken alleen van de kilim in de rechterlein. Sorry, in de, in de opgaande op of van boven naar beneden, de middelste lijn En niet van de zijkanten. Iedereen, begrijpt? Want het licht altijd komt van boven en via de middelste lijn. En de zijkanten is het werk van rechts en links, rechts en links. Maar het licht komt altijd via de middelste lijn. Dan, dan weten wij dat ook bij ons wij werken, wij spreken van keer kilo. Maar eigenlijk, eigenlijk de hele bedoeling van ons is om die vijf. In ons te ontwikkelen. Right? Rechts en links van, laten we zeggen, van Hochma in de Bina. En tussen hen staat Moshe. Chokmai in de Bina, en tussen hen staat Daad. Hochma in de Bina, daar moeten we werk voor doen. Maar in het midden is de middelste lijn. Daar komt het licht via, de, via onze klie-daad. Bij ons is de klie dat, die moeten daad daar moeten we zoeken naar de Torah. Dus bij boven in de klikker moeten wij, ver, moeten wij uh, ons ontwikkelen in de leer van het Koninkrijk der Hemel. Eenheid, absolute eenheid. Geen, geen rechts en links, alleen maar genade. Daarom Joche was alleen maar genade. Zie, in ketter zit alleen maar genade, Ge, zit geen dien. In Joshua kon ook geen dien zien. Dus wat wat is, was de boodschap ook van Yeshua, van Yeshua, Corrigeer mij dat ik zeg Yeshua, want er zit kracht in deze naam Yeshua. En uh, wat is dan de bedoeling, de bedoeling dat altijd gaat men, eerst komt men binnen altijd via de Yeshua. Altijd de eerste klie is Yeshua, dus men moet uh, komen eerst tot Yeshua, en via de Yeshua komt men het koninkrijk binnen van de koninkrijk der hemelen binnen, want alleen via de Yeshua, daar zit de vader in de ketter, in het bovenste bo, bo, gedeelte van de ketter, zit de vader. Men kan niet komen tot de vader, daarom Yeshua zegt, niemand komt tot de vader, niemand weet wie de vader is, dan zijn zoon. Alleen zijn zoon weet wie de vader is. En niemand weet wie de zoon is, dan de vader. Alleen de vader weet wie de zoon is. En, alleen, en, en niemand weet wie de zoon is, dus alleen de vader. En aan wie, Yeshua, en aan wie de zoon zich manifesteert. Eigenlijk waarom? Niemand kan niet komen binnen Yeshua zit de vader. Binnen de ketter zit de vader. Iedereen begrijpt dat? Daarom had hij wat had Yeshua dan, uh, wat, wat was de Yeshua, de claim van hem, wat hij uh, had tegen die fariseers en sadduceers. Goed opletten. Natuurlijk, hier zitten geen fariseers en sadduceers, want het is absoluut geen licht wat ze ontvangen. Ze ontvangen alleen het schijnen, het schijnen van het licht, roer, niet meer. Kijk nou, goed, goed. Kijk nou als iemand het koning krijgt, als iemand de kliketter niet Aanvaard. Goed opletten. Uh, als, laten we zeggen, het, het, het Joodse volk. Zij aanvaarden, aanvaarden, goed opletten. Het is, het is eenmalig, niemand, dat is zo diepte. Dat, uh, geen mens heeft ook, ook zo die diepte gehad. Geen theologie, geen diepere goddelijke kennis is aan de mensheid ooit tot nu toe uh, gegeven dan wat ik aan jullie vertellen. en dat vertel ik jullie zo op de vingers en het kan heel veel dieper en dieper duidelijk omdat ik maak mezelf als absoluut als hoe zeg je dat zonder avioed, dat is een stukje van mij waar absoluut geen avioed zit dus dat is mijn verbondenheid met Yeshua daarom kan ik het ik zal straks vertellen hoe ik dat kwam het is niet binnen een paar weken dat ik hier zit dat ik dit begon te spreken over Yeshua. Ja, ik zal u zo vertellen over Yeshua. Want ik ben ook in het verleden, zo so, zoveel so jaar geleden, ben ik ook gedoopt door, door, door een organisatie hier in Amsterdam. Door de, de Missiaanse Joden. Ik zal u zo vertellen straks. Ik van mij ook Ik heb het ook straks zal ik vertellen. Dus anders, zonder Joshua kan men niet komen, hè? zonder Yeshua, heel goed. Zonder Yeshua kan men niet komen eh, tot, eh, tot het licht en tot de redding. Kijk nou, goed opletten. We hebben net geleerd een paar lessen over de sloten en, sloten, sloten en openingen, et cetera. Goed opletten. Kijk nou nu naar Moshe. Moshe is de klied daad. Daad betekent kennis, ja of niet? Hij heeft kennis gebracht hier in deze wereld. Kennis betekent rechts en links. Dat is kennis, de ware kennis. Dus Moshe heeft de Torah gebracht hier. Betekent dat Moshe kon niet de Torah brengen naar beneden, naar de daad zonder ketter, want ketter, zonder ketter is het wel mogelijk. Dus als je accepteert Moshe, dan moet je ook consequent zijn en ook de ketter accepteren. Dus het koninkrijk van de hemel. Als je dat niet accepteert, goed opletten wat ik probeer te zeggen, dan zit jij, zoals het Joodse volk, op, goed opletten. Daarom, Joshua, Joshua kwam en hij zegt, kom tot kom het koninkrijk der hemelen is, is nabij. Wat betekent? accepteer mij, dan zal jij, zullen jullie dan hebben, de toegang tot de vader, tot mijn vader, want niemand kan tot de vader komen, dan, dan in mij, in mij zit de vader, hoe zeg je dat, in mij, Yeshua, in mij zit de vader in gebed. Kijk nou wat het probleem van, van dit volk is, nog steeds. Goed opletten. Nergens vind je dat. Let op. Wat hebben ze gedaan? Ze accepteren Moshe. Ja, dus accepteren de Torah, de tweede sten Maar Zij. gaan niet door de sloten en de uit en de ingangen die boven hen zijn. Dus je moet niet alleen sloten zijn boven en onder. Dus zij boven, boven zichzelf, dus boven de moschee, boven de daad zitten de slotten. Dus en. Ze accepteren dus Yeshua niet, ze accepteren het koninkrijk der hemel niet, dan hebben ze van boven hebben slotten gesloten. Dus de hemel is voor hen gesloten. Iedereen ziet En ze accepteren niet onder zichzelf, onder zichzelf hebben ze de geheime Torah, de Kabbalah, ze accepteren Shimon Bar Yochai niet. Dan zitten ze dubbel gesloten. Iedereen begrijpt dat. Toen Joshua had aan hen, aan, aan, aan, uh, met hen erover gehad, hij had het gezegd, doe de sloten open, ingangen naar mij toe. Dan zal het via mij tot de redding komen. Dus de redding van boven. Iedereen ziet het? Maar ook hier in de, verder, uh, uh, de, het licht had zich dus verder gemanifesteerd in de, in Shimon Bar Yochai in de Zoger, in de geheime Torah, dat accepteren ze ook niet. Je ziet het wel, nergens, geen orthodox, geen orthodox die waarde, ze hechten waarde wel aan de ze raken het niet aan. En daarom bevinden ze zich, zij zijn gesloten van boven en naar beneden. En beneden. Ja, zij zijn gesloten, iedereen begrijpt, ze bevinden zich zijn gesloten, en de hemel bij hen is gesloten, en van onderen zijn ze zij ook gesloten. Zij zijn gesloten dus, voor, dat heet dubbel gesloten. Dat is, uh, dat is wat jullie begrepen dat er geen redding kan komen in, binnen dat binnen jodendom, alvorens men Yeshua aanneemt. Niet het christendom. Hoe kan je dan van één ziekte naar een andere komen? Hoe kan je dan één ziektebeeld naar een andere komen? Hoe kan dan van een Jodendom weer overgaan van iets wat, kijk, wat is. Want van Jodendom, kijk, wat, kijk wel, welke ziektebeeld? Joden hebben die dubbele ziekte, die dubbele geslotenheid, ja? Wat, hebben die, wat, is, wat is christendom? Als, als men goed oplet, als men alleen maar Yeshua aanneemt. Wat, wat heeft men dan? Oké, okay, men heeft wel toegang tot, tot de Vader in de hemel. Geweldig. Maar, maar, hè? Okay, okay, Eén slot. Oké, één nee, type sloot, maar, nee, kijk, die zijn sloten, nee, kijk. Die hebben zijn sloten onder zichzelf, de sloot voor de Mosche, de Torah. Oké, okay, dan zit wel toch wel de Torah, in Christendom zit wel toch wel een Torah, oh, hebben accepteerd accepteren dus de Torah. Maar men verder de hele gang naar beneden is, is niet bekend. Iedereen begrijpt het? Dus men heeft een beetje, men heeft een schijn van het licht nevers. En een beetje van de Torah van het licht, van het licht droog, Dat is alles. Terwijl, kijk nou hoe, welke, wat is, wel, wat, wat de verlossing is. De verlossing Yeshua zoals men in de kerken, dat in de christendom kent, is alleen maar het begin van de verlossing. Maar dat is men, men begrijpt het. Men heeft het begin van de verlossing genomen. Natuurlijk, alles zit daar in de ketter. Natuurlijk, in de, natuurlijk dat in Yeshua zit. Het begin. En het begin en het einde van de verlossing. Hij zei ook, ik ben alpha en omega. Ik ben alpha en ik ben de eerste en de laatste. Dat betekent, Yeshua zal zich manifesteren in de Mashiach. Absoluut. Dus wat dat betreft, is het allemaal klopt. Maar alleen maar, ze houden aan Yeshua, dan is het lichtere kilim, daarom ken je dat, kan je kijken op de tv, zo'n mooie, prachtige vrouw, zo uh, als non. Ik voel de, heerlijk, de heerlijkheid van haar, ik voel haar verbondenheid, innige verbondenheid van met Yeshua, dat ik vind geen enkele Joodse vrouw kan zien. Ik heb vele gezien, van, maar dat kan je niet zien waarom. Zij is verbonden met Yeshua, daarom straalt zij uit, de heerlijkheid van Yeshua. Maar, dat is alleen, alleen Yeshua. Alles wat eronder is, is gesloten. Geen Begrijp je dat? Ja. Dus ook bij een christen, alles is van onder wat onder is, wat dieper is, is gesloten. Geweldig. Daarom altijd is de discrepantie. Daarom zien we dat. Iedereen begrijpt wat ik zeg. De toegang naar de hemel is er wel. Daarom zeggen ze. Zeggen, ja, de toegang naar de hemel heb ik wel. Maar de toegang naar jouw eigen kilim. Naar jouw malgoed verder. De, dat is hem niet. En daarom die dubbele leven van, dubbele leven van elke christen. Ja, en daarom, ze praten wel heel veel over de komst van de Messie. Absoluut. Ze slaan niet twee stappen over. Nee. Omdat waarom over de komst van de Messie spreken ze? Omdat dat zit alles in Yeshua. In de Yeshua, in de ketter, zit ook, ook de tweede komst van de Mashiach. Natuurlijk zit het in, in begrepen in Yeshua, maar potentieel. Daarom zeggen ze, ja, hij zal wel komen, uh, ja, maar hij zal komen, dat is wat zij bedoelen ook. Zij zal komen wanneer, de, die, wanneer de, het licht zal komen in de Mashiach, in de kli in de kli, sorry, in de kli Dan zal dat is de tweede komst de tweede komst van, ik zal het niet schrijven, neemt geen plaats meer. Dus in de Mahou, dat is de tweede komst van de Mashiach. Van welke, welke Mashiach? Yeshua, er is geen andere Mashiach. Waarom? Je kan niet nemen een second, uh, de tweede man, of de derde man, of de vierde man. Die zijn de bijdragers aan de, aan de onthulling van de Mashiach. Moshe is de is een toevoeging, is een kracht wat gegeven is, als een toevoeging bij de eh, het bijdra bijdragen aan de aan de verschijning van de, van de machine. dat is allemaal wat onze hij, hey, ook, ook Simon Bar had het bijgedragen dat is zijn bijdrage van boven aan hem gegeven, om bij te dragen aan de vers verschijning, want Mosche, bij de komst van de Moshe, wie wint bij de komst van de Moshe? Yeshua, Jeshua verkrijgt het licht, het licht, Ruach. ja of niet, dus wat hij draagt hij erbij, Shimon die door zijn komst door zijn uh, onthullingen van de uh, de Torah, verkrijgt Yeshua het licht, de Shama ja, want het licht met Yeshua komt het licht nevers in, in de klie van Yeshua. In, in de teverheid. Het licht ruach in de klie van Moshe. In de klie, en, het, en het licht neshama in de klie van Yeshua in de ketter. En met de Ari is het, komt het het vierde licht. En daarmee, Ari heeft dus bij, bijgedragen dat in Yeshua kwam Gochma. En dan als laatste komt dan Mashiach waarbij in Yeshua zal komen Jechida. Um, um, en daarom hoorden jullie voor vaak, wat wil je zeggen? Twee woorden alleen. Ja, nee, we... niet twee woorden. Yeshua, yeah. Yes. eerste twee. Yeah. En Maschea. En midden. Maar laatste, Joep een leven oké, okay, heel goed, ze zegt ze zie, ook, ok, maar dat is, is, is allemaal een kwestie van werk. kijk wat zegt het, Yeshua, kijk Yeshua wat is Yeshua zijn yes. Je, de eerste twee letters is Jesh Yes, yes betekent het bestaat bestaat Yes, het bestaan, het bestaan en in de Mashiach zit het ook, Mashiach zit het de tweede en de derde letter is ook yes. ja, Yes in omgekeerde, omgekeerde vol, volgorde, en ook eh uh, en het is ook is hij is wordt het levend. Oké, okay, dat is een goed woord Dat zo moet je verder gaan. verder. ik zeg het ik heb so geprobeerd in grote dat het Duidelijk wat het allemaal is en daarom horen jullie mij de laatste tijd veel over Yeshua spreken. Waarom? Daar heb ik dat heb zelf man naar boven gebracht. gebracht. waarom is het zo? Waarom spreek ik de laatste tijd steeds meer en meer over Jezus. En als verlosser dat niemand komt tot de, tot de tot Hashem. En dat was de onthulling dat aan mij gegeven was. Natuurlijk via alles via de zoger Maar uh, waarom nu? Ja, en waarom? Hoe komt het? Op welke manier ga ik dan, ging ik dan Torah leren en dan Shimon Bar Yochai leren, geheime Torah uh, leren van Zoger En uh, Ari leren zonder Yeshua. En dan heb ik opeens, hoe op op kwam het bij mij op? Wat er in mij gebeurde in mijn leven, uh, dat ik eerst tot Yeshua ben gekomen. En pas daarna ging ik echt goed leren de Torah. En dan heb ik begrepen dat, het, dat de Heilige Geest, die is met mij bezig geweest, altijd. Hoe? Oh, en dat het nu is de tijd dat ik ook. Ik had ik ook aan jullie verteld, dat ik recentelijk, dat ik ook, als het ware, niet meer verbonden heb met, ben met Ari, dat ik niet meer zie Ari als, ja, hebben we gehoord, dat ik aan hem hang. Dat ik ook, was voor mij ook vreemd. Want ook hier ben ik ook Ari voorbij gegaan. Niet voorbij, sorry, niet voorbij, maar onderaan. We gaan dus de hele bedoeling, dat we gaan niet bij een leraar blijven, maar dat, de he, dat wij in de kilim gaan, waar naartoe? Naar de Mashiach. Dus ik heb ook Ari verlaten, Ari is Jesod, en ik ga op weg naar de Mashiach, mijn eigen gemar koen. Iedereen begrijpt? Dus de vier lichten heb ik al verlaten, en ik ga naar de vijfde licht toe, op weg naar de vijfde licht. En het vijfde licht is wie? Mashiach, en dat is absoluut verbonden met Yeshua, daarom voel ik nu een geweldige trek aan Yeshua. Grijp je? Een geweldige trek. Ik had het bijzonder in mijn verleden. En daarna was het afge afgekoeld, niet afgekoeld, maar omdat ik ging mee bezig met Moshe en met andere dingen. Maar nu bij de komst, nu omdat ik kom dichter bij de Mashiach, mijn persoonlijke Mashiach, het is ook een deel van de algemene Mashiach, heb ik Ari verlaten en kom ik naar de machine. En dan heb ik bijzondere band met Yeshua. En nu wil ik je iets vertellen, dat iets dat jullie, weten kijken niet mijn eigen leven interesseert, dat is absoluut uh, niet belangrijk. Nog een keer, wie Michael, uh, Michael, naar ik kan spot met mij drijven. net zoals zij awesome. hadden, Joden hadden met Yeshua spot gedreven. Zo kan je ook met mij ook terecht spot hebben, want wie is... Uh, Mens van vlees en bloed, niks, maar dat streven naar de verlossing. Dat is iets waar ik dankbaar ben aan, aan de schapen. Um, dat was zo so dat um, dat kunt je horen straks. Ik heb twee deeltjes, een paar misschien twintig minuutjes bij elkaar. Alles. Ik heb het op een bandje. Ik een bandje gevonden van een tape heb ik uh, gewoon zelf een beetje zo met, met zo'n tape recorder zo'n tape heb ik naast het microfoon gelegd. De kwaliteit is, is goed. Dan kunt je horen uh, de, de, de het moment waar, waarop ik uh, uh, Josje aanvaarde en, uh, en werd gedoopt door de Joodse Missiaanse Jood. Het was zo dat in 1990, in 1990, leerde ik mijn vrouw kennen. En toen, op dat moment, uh, ging ik, gewoon, gewoon wandelde ik ergens in de Amsterdamse poort. Dat ik, had ik gekocht toen. En Oude Testament, zo, goede nieuws. Voor het eerst in mijn leven. Ik had nooit, want ik was, uh, ik, ik, daarvoor had ik ook Torah geleerd, maar als, uh, als gewoon als een ezel. Ja, net als zij allemaal doen dat als ijzels, leren ze Torah. Al die rabies, precies hetzelfde als ijzels. Want, ze, want zonder Yeshua is het, is het ze zijn dubbel gesloten. Ze zijn net echt als ijzels. Maar toen had ik gelezen, die, had ik, en goed, toen was ik nog zakenman. En toen had ik overal dat boekje meegenomen met mezelf met het Oude Testament. En toen had ik gelezen, gelezen, en dat gaf me enorm steun. Want het Torah gaf mij absoluut geen steun toen. Absoluut niets. Ik voelde niets. Ik voelde wel joods. Meer dan nieuw. Toen toen ik ook het oude testament gelezen Het nieuw testament gelezen Ik voelde mij joods. Maar ik begon het lezen. Zo heb ik zes jaar gelezen. En, en, en, en, en mijn vrouw heeft al, is al hier het over gekomen naar Nederland. We gingen al trouwen. En mijn vrouw was geen Joods. Mijn vrouw was Joods geworden in, uh, in, ja, in uh, 97. Nou, goed opletten. En maar 96, in 96, zes jaar heb ik al, ik, met Yeshua was ik bezig en zeer intensief. En pro, niet alleen maar lezen het nou, Nieuw Testament of zo. So, dat kan niet. Ik, had, ik heb hem omhelst, ik had het eind geworden, ik was, uh, ik had het is niet, ik had het als echte uh, liefde geworden. En dan in, in 96 um, belde ik opeens op een dag, belde ik een, uh, een overkoepelend orgaan in Amsterdam voor kerken. En ik, voel, ik vroeg die man daar een pastoor, ik vroeg hem, ik zeg, ik ben Joods, tegen hem zei ik. En ik ben op zoek naar joden die affiniteit hebben voor, voor, voor, voor, voor Joshua. Dus ik wist niet, ik, weet, ik dacht dat ik alleen ben. Dat niemand daar was. Ik, want ik, toen wist ik absoluut niets van, van Messiaanse joden toe. En hij zei tegen mij, er bestaat nu hier, in, in Amsterdam zo'n gemeente, heet bet Joshua. het huis van Joshua. Dat wist ik absoluut niet. Dus ik kwam daar naartoe. En ze op de Weluelaan hebben ze daar ergens in de kerk, op zaterdag op hebben ze daar bijeen, hadden ze bijeenkomst, nu ook waarschijnlijk ook nu steeds en uh, ik kwam daar naartoe en de eerste keer dat ik daar kwam oké, okay, ze zingen daar en dan zijn het joden en niet-joden joden met gemengde huwelijken niet-joden, van alles hebben ze daar maar zo so openlijk open, openheid en alles en van de eerste keer toen ik daar zat, en had ik mij gegeven, doorgegeven mijzelf, en had ik gevoel dat ik, al oh, mijn verweer was weg, ik, mijn hart was gesmolten, ik voel niet dat ik wat daar allemaal was, maar ik mijzelf was daar, ik smelt, smolt, had gesmolten met, ashe, met hem, maar ik wist het niet hoe dat hoe dat zit en wat dat zit, omdat Yeshua is de ketter. Nou, dus, erg snel ging ik daar in deze gemeente van die Messiaanse Joden natuurlijk van de ene kant voelde ik iets voelde iets wat zij hebben die, wat mijn broeders niet hebben wat die wat Torah jongens die dan de Torah leren dat zij dat niet hebben want de Messiaanse Joden hebben wel de toegang tot, tot de Yeshua, goed opletten wat ik zeg ze hebben de toegang tot Yeshua net zoals christenen. Maar, maar, maar aan de andere kant kennen ze geen Torah Weet je dat? Dus aan de ene kant voelde ik met hen, wat voelde ik met hen dan? Ik voelde ik met hen dat ik wel de toegang heb tot de koninkrijk der hemelen. Maar alles wat in mij zat, goed opletten, dus de kliketter bij mij was wel gesmolten, voelde wel zichzelf thuis. Maar alle overige kilim, klidaat, kliesmoot, zaten allemaal op slot. Begrijp je wel? Dus aan de buitenkant voelde ik, ik ging huilen. Niet huilen, maar, niet huilen, maar ik zat daar en ik voelde dat Jezus, ik voelde in de lucht. En mijn tranen die gingen gewoon, daarvoor had ik, weet niet wanneer ik de laatste keer had gehuild. Maar toen kwamen de tranen zo, zo als, als rivier zo, van mij zo. En mijn hart was helemaal gesmolten. Maar dat begreep ik toen, de, toen de begreep ik het mechanisme niet. Maar dat was omdat de toegang kreeg ik tot weer tot de slot van naar boven was gebroken. Iedereen hoort het wat ik zeg. De sloten naar boven. Ik was wel de Torah, kende ik wel de Torah natuurlijk, die in die tijd. Ik heb Torah tora geleerd vanaf 27 toen ik, uh, toen ik of 26, in, in Moskou, drie, vier, vier, ik heb het geleerd toen. Ik was in, in, in twee jaar was ik beter dan al die rabbies uh, samen. En uh, ik was ook, uh, my, ik, ik, ik ken het, geestelijk is voor mij... Ik voel het geestelijk. Ik zou misschien uh, een goede rabbi zijn, een traditionele rabbi, maar het is, uh, niet, het is niet, mijn, niet mijn taak. Dus mijn sloten naar boven, naar Jeshua, werden ver verbroken. En de openingen gingen uh, ingangen, kreeg ik naar Jeshua toen. En dat was, ik, dat was ergens misschien een maand of drie ben ik met hen bezig geweest. En ik voelde geweldig daar. Maar ook dan, in die periode... Al die, de hele gemeente, die was gek op mij, waarom? Ik ging daar met al die gematria. Ik heb ze nergens geleerd. Al die gematria, al die letters, die Hebreeuwse letters. Dus erg snel dan, ze hadden ze gesproken van de Russische rabbies. Russische rabbies, zij over mij hadden direct, was een baard, etc. Maar, dat niet toe. maar ze, waren, ze waren gek op mij. Omdat, ze zagen wel dat ik, dat, ik, die, dat ik verbonden, inig verbonden was met Yeshua. Maar dat was niet genoeg. Iedereen begrijpt het. Dat was niet genoeg. Omdat al die sloten van naar beneden. Moshe. Shimon Baruchai Yochai. En in, in Ari. Etc. Waren gesloten bij mij. En dat had ik gevoeld. Bij hen. Dus. Maar. Net zoals Yeshua. Goed opletten. Net zoals Yeshua. Die ging. Zich dopen. Bij wie? Bij Johannes de doper. En wat had gezegd Johannes de doper aan hem. ...jij komt bij mij dopen. Ja, ik moet bij jou in leer gaan... ...en jij komt bij mij mee dopen. En hij zei dus... ...ik doop met water... ...maar hij zal dopen met een... heilige geest, met een hele, hele gegeest, met het vuur. Zo ook ik... ...op mijn manier eigenlijk... ...wist ik niet... ...maar ik ging dan... ...hun, hun rabi... Bekend, ...bekend... ...hun rabi... ...hij ging mij... ...dus was een hele grote bijeenkomst... ...we gingen ergens naartoe een hoteletje namen ze, en daar was een plaats waar ze in water was, en ze ging, met ze onder andere mij, moest ik dan dus onder water, dus dompelen, dompelden ze mij onder water, en ik ging Josje aannemen. Dat was echt, dat was echt, 100 procent echt, dat ik die hemelen zag openen, net zoals bij Josje had geschreven, en dat, die, en dat zijn duif kwam op hem af, zo voelde ik van binnen. Absolute eenheid. Het is, on, het is niet met niets te vergelijken. Het was een ervaring van een geweldige ervaring. Ik zou het met niets kunnen vergelijken, want de hemelen gaan daadwerkelijk open. En dat heb ik dus gevonden, dat bandje van mijn, dus mijn inweding, mijn dopen. Door hen heb ik gevonden, dat bandje kwam het bij mij. En, uh, en heb ik dus. Uh, dat heb ik dus bijgelegd bij, bij de les, bij de zogerles van deze week. Dus jullie krijgen dat bandje. Niemand heeft het gehoord, niemand heeft het ooit ge, gehoord. Niemand heeft dat ooit ge, geweten ook dat dit zo gebeurde met mij. Ook Joden wisten dat niet. Dat dit zo met mij gebeurde. Ik, ik interesseerde, interesseerde me niet. Ik was niet overgegaan naar christendom. Ik alleen ben ik gekomen tot Yeshua. Duidelijk, daarom, op die manier, zo, zo, waarom vertel ik het aan jullie? Dat jullie begrijpen dat ook mijn weg was niet, uh, niet om... Uh, ik moest ook die sloten naar boven, naar Jeshua, openbreken. Ik en daarna, maar wat gebeurde daarna? Goed opletten. Ik bleef niet met hen over twee maanden, twee, drie maanden, niet meer. Door de heilige geest werd ik geroepen. Toen was ik, de geest kwam in mij direct bij het, bij het uh, dopen, uh, nee, dopen, direct met het dopen. En toen de Heilige geest heeft me gezegd, verlaat deze, deze ploeg, deze, ja, want zij blijven steken bij, alleen maar bij, bij de kliketter. Eigenlijk, zij hebben wel toegang tot de Yeshua, maar geen toegang, alle andere sloten bij hen zijn gesloten. En de Heilige geest heeft me gezegd, nee, nu ga leren Torah en dat begrijp ik niet, hoe kom ik, ik heb net Jozef aanvaard, waarom moet ik nu gaan, mo mo mo moet ik nu gaan uh, Torah leren, nu echt, De, nou, over drie maanden, zat ik en mijn vrouw, en mijn vrouw wist er absoluut niets van, van, al die, al die, al die toestanden, ze ging met mij, ze wilde niet eens mee met mij gaan, naar die Messiaanse joden, zij was niet, zij was gewoon een Russische vrouw, niet gewoon, speciaal, maar, <laughs> Ja, want de schepper heeft mij haar gegeven. Alleen met haar ben ik, door haar, nou, direct na haar kennis met haar, is ook Jezus uh, kwam bij mij. De liefde kwam, de ware liefde. Dus na de mannen zaten we al in, in Jeruzalem. In de super orthodoxe, elitaire organisatie daar. Zaten we daar, ik zat daar de Torah leren met de beste Arabisch van Israël. De beste orthodoxe Arabisch in Israël, ik moest de Torah leren. Dat was de heilige geest. Yeshua heeft mij gestuurd. Om daar de Torah te leren. Het is, is onvoorstelbaar. Waarom? heb je toch Yeshua gevonden? Waarom moet je nu gaan de Torah leren? En mijn vrouw ging daar naar de beste elitaire. De meest orthodoxe. En de meest prestigieuze school. daar Om daar uh, tot Jodendom over te gaan. En dat was niet zo eenvoudig. Absoluut. Dat is het moeilijkste. Zij heeft, heeft de beste... De grootste rabi uit Israël heeft haar gegeven dat, dat, de examen gehad eh, ge, ge, ge, aan haar. Ze, moest, eh, ze, heeft, ze was geslagen in het Joden, de Joodse wet en, en alles. Ze, wees, ze, wees, ze wist alles meer dan welke Joodse vrouw dan ook. Mijn vrouw is echt Jodine geworden. Nou, ze was daar zo'n half jaar meer gezeten. Daar. Ik mocht daar niet, niet aankomen, want... want wij waren getrouwd niet in de Joodse wet. Dus ik mocht haar niet eens uh, met haar uh, in contact komen. Ik was echt orthodox toen. Ik mocht haar handje niet geven. Eigenlijk. En, uh, en zo'n vurig mannetje als ik begrijp je. Dus uh, wat moet ik doen? En zij woonde daar ergens. Dus ik mocht haar niet eens uh, uh, binnen bij haar komen. Ofwel, iedereen begrijpt het. Hoe dat in elkaar zit. En zij was geslaagd in, in deze examen, een geweldig examen. En dat is volg volgende jaar, dus in het jaar 97. Dus over een jaar, en zij was dus, wat? Huh? 50. Ik was 50, precies. Jaar, 50 jaar was ik oud. De eerste keer kwam ik naar Israël, ooit. En ik was daar bezig, ik was alles hebben we daar bezocht. Ik heb de beste lezingen, de beste leraren. Ik had de opleiding gehad waarbij na, daarna, na het einde van mijn opleiding daar, in zeven maanden had die, die, want ik had ook in Rusland wel eens geleerd, maar hier had ik zo geleerd, de, dag en nacht, heb ik alles achtergelaten, zaken, alles weg. En na de zeven maanden ongeveer, heeft hij gezegd mij, je kan, je kan nu al rabbi, oh, hij, ze wilden mij de beste dus als, als smicha geven van de rabbi, van de orthodoxe rabbi. Maar dan en ze had ook hij had papieren ook ingediend in de in de the, in de hoofdrabinaat. Maar de rabinaat begonnen ze nou, hij komt daar vandaan dan dit en de hele Ik zeg niet ik heb het niet nodig. En Ik heb nu de Torah. Wie kan van mij de Torah ontnemen? Kan mij van iemand de Torah ontnemen? Nee, niemand. Ik heb de Moshe. En dus ze was dus zij was dus de, tot Jodendom overgegaan, was geweldig al die Israëli's al die, al die vrouwen die van de beste orthodoxe families, die waren gek op haar, Dat zeven maanden, ik had gezien haar het was geen Russische vrouw, het was ze had de uitstraling van een heilige van, van Sarah, want het leven in Israël is absoluut en ze leefde in deze omgeving dus het was net Sara, Sarah zo'n zo zacht en geweldig hoe hij eruit zag. Ik kon het niet begrijpen. To no en toen werden we ook daar nog een huwelijk. Op de Joodse manier hebben we een huwelijk gehad. In Jeruzalem. In de beste. In de meest orthodoxe. Uh, uh, Kringen. De beste Arabisch. Enzovoort. Heb ik alles gedocumenteerd. En zij ontving dan Ketuba van mij. Dat weet het, Zo'n so, uh, uh, acte absoluut. Met de beste rabbis uh, aangetekend, etc. En we waren dus getrouwd met haar. Ik was 50. Zij was five, uh, 45. En dat was, uh, was op die manier dus was afgerond. En ik was dus klaar met eigenlijk. Daar heb ik nog vier jaar geleerd de Torah. Ik kwam hier naar Nederland en ik had nog vier jaar de Torah geleerd. En daarna kwam ik, wil ik herinneren, kwam ik tot absolute fiasco. Dus ik voelde dat ik absoluut teleurgesteld was. Waarom? Wat was die teleurstelling? Iedereen begrijpt nu wat die teleurstelling was? De teleurstelling was omdat ik Moshe heb nu gepasseerd. En Yeshua heb ik, dus de twee lichten heb ik ontvangen. En nu ging het besloten, ik kwam tot de sloten tot de sloten van de sloten, net beter, de sloten tot de sloten van, onder mij, onder mij de sloten van de Shimon Bar Yochai. En de sloten kon ik niet breken. Dan voelde ik dat ik op dat moment dat ik dood ben. En toen ging ik absoluut, kwam ik tot de absolute teleurstelling. Maar wel geloof. En natuurlijk omdat de, de kracht van Yeshua zat in mij. En de Torah zat in mij. En uiteindelijk heb ik ook die sloten van Shimon Baruchai van de geheime Torah, heb ik aan mij geholpen werden, ik heb ze doorbroken. En ik kwam daar naar Shimon, en ik voelde natuurlijk, hij komt altijd daarna naar de sloten, komen in de ingang en komen in de zalen. Dat, dat is ook, was met Yeshua was ook precies hetzelfde. Toen, dat, toen ik daar kwam bij die Messiaanse Joden, ik had dat doorgebroken naar boven. En ik kwam daar in de zaal van Yeshua. Ik zag als het ware Yeshua voor mij. In, in, maar, maar zo ook met de Torah. Zag ik ook Moshe. Ik bedoel, de zaal van Moshe En de zalen van Moshe dat zijn vele zalen. En daarna kwam ik ook naar Yeshua. Dus ik begon... Uh, aan het einde van mijn studie van de Torah ging ik overal naartoe en ik vroeg ik, wie, mij, wie kan mij leren nu zorgen? Ik kwam naar de en hier en niemand weet het niemand weet woord van zorgen. Ze weten dat, ze kunnen dat wel lezen, maar dom lezen. Ja, hoe kunnen ze dat als, hun, als zij van beneden gesloten zijn? Alle rabbies, geen één rabbi in de wereld goed onthouden, die kan je vinden die gesloten van beneden heeft verbroken. Dus die, die, die, die de sloten van de geheime Torah van de zog heeft gebroken, dat willen ze niet. Kunnen ze wel, kunnen wel, maar willen niet. Iedereen ook jood kan dat doen. Als ik dat kon doen, dan iedereen kan dat doen. Ik beschouwde mijzelf nog steeds als de laagste van de laagste. Alleen dan kan je iets bereiken, net zoals Yeshua, Hij zag ook deed. Uh, uh, zachtmoedigheid verkreeg dat uh, die gewoon geen, geen einde kreeg, had. En dat heb ik niet, maar ik heb wel die zalen betreden en die heb ik in mijzelf, die kelim, die mij door, door laten komen naar de Shimon Bar naar de zoger. Dus niemand kon mij zoger geven, dan ging ik schreeuwen naar boven. Natuurlijk naar wie? Naar Moshe en naar de, naar de Yeshua. En via de Yeshua kwam ik in contact met, vader, met de vader. En daar van boven kreeg ik dan de Torah, de Zogart, goed Niemand heeft mijn zogar geleerd. Ja? Van wie heb ik het gekregen? Van deze keten, keten. Keten van deze krachten heb ik dat gekregen. En daarna, nog een paar jaar, oorlijk eens getuigen, waren we naar Israël. En toen moest ik dan echt geweldige... Uh, onthulling daar bij de graf van Ari. dat heet zei, en nu moet je leren van mij, en ik was, ik was, ik trilde van, van, van angst, en van de, van de, van die geweldige onthulling. dan ik zag dan de, zo'n, net zo, uh, doorzichtige, net als lift, van boven naar beneden, tot de graf. zo'n negen verdiepingen hoog, zag ik dan, als het ware, die, die negen spheroid, dus heb ik het, en, toen ging ik de Arie, Arie leren. Hoe kon ik Ari leren? Ook weer op dezelfde manier. Ik moest breken die sloten. Om in te komen in de, in de zalen van de etschaïm. Uh, van de boom des levens. Van de leraar van Ari. Dat is dan daardoor verkreeg je dan de, het licht uh, Gaia. Van, maar wie licht Gaia? komt dan? Wie tot wie? Aan, ten gunste van wie? Ten gunste van mijn klee keter En mijn klee-keter heet binnen mijn klee-keter zit wie? Zit de klee uiteindelijk van Yeshua In elke mens zit Yeshua Het is niet Yeshua die van buiten ergens minir uit Nazareth. Natuurlijk is het ook dat. Maar van binnen elke keter zit Yeshua, De kracht van Yeshua En dat kwam het moment waarbij ik dus ook de ook dat ik als het ware de ari, ik was ook ver, vreselijk, ik voelde het vreselijk dat ik moest ari, had het gevoel dat ik ari verliet. Ja? ik had jullie verteld daarover, ja? dat ik geen ari ah, niet meer verbonden voel, dus met ari voelde, het niet meer dat ik dat hang, hang, hang er aan verbonden wel, maar niet hang, maar niets verdwijnt in het geestelijke. Dus al die fasen heb ik, draag ik in mijzelf. Als je naar mijzelf kijkt, hoe ik nu eruit zie, dan zie je de baard, mijn baard, is nog, is nog langer geworden dan, dan over drie, dan drie maanden geleden. Als je, als je goed kijkt. En mijn haar is nog grijzer geworden. Want niets verdwijnt in het geestelijke. Hoe ik ook van buiten mag uitzien. Dat mijn haar, mijn baard groeit veel, veel verder. En mijn haar is, is nog grijzer geworden. Het is niets, niets veranderd in het heistelijk. Het is toevoeging aan iets. Alles is toevoeging. Dus, en omdat ik... En dan begrijp ik het niet. En dan ook, man moet je dat opbrengen naar boven. En dan van boven wordt aan jou gegeven. Waarom is dat zo? Omdat ik ga nu verder de richting machine. En daarom moest ik dan de sloten ook van Ari, dus onder Ari, de sloten van Ari, moest ik breken. En dat die heb ik gebroken inmiddels. En dan ben ik gekomen, nu ga ik naar de richting van de Mashiach. Dus van mijn persoonlijke Mashiach, natuurlijk, dat mijn persoonlijke Mashiach overeenkomt ook weer uh, naar eigenschappen met de Mashiach van boven. En op die manier dan, zoals so, so, so jullie zien dan is het ook bij mij, is het ook niet anders dan, dan uh, is uh, dan door is gekomen op de manier zoals de kelim zijn opgebouwd, ja, dus keter, eerst moet je via de keter gaan via Yeshua anders kom je nooit tot de, tot, tot de ware Torah daarom leren ze Torah, die blind blinde leren de blinden de Torah want daarom zeg ik dat, die, dat zij blinden zijn. Daarom Yeshua zei over al die fariseeën en fariseeën en sadducees dat die blinden zijn, die de blinden leiden. Waarom zijn ze blind? Omdat, blind, omdat zij gesloten, omdat ze zij gesloten zijn voor het heilige geest, goed is voor het het koning de koninkrijk der hemelen. En zij zijn gesloten ook voor de ook voor de voor de geheime leer. Dus daarom kwam ik eerst tot Jeshua. verkreeg ik dan het koninkrijk der hemel. Zonder Yeshua zou ik geen Torah kunnen leren. Laat staan dat ik tot de zoger zou kunnen komen. Aan wie ben ik dankbaar dan? Aan de licht. Natuurlijk aan het licht van Jeshua. Aan mijn verbondenheid. Innige verbondenheid. Dat was een verbondenheid van ontbreek, o, iets wat alles in mij was, al mijn verzet, was verbroken toen ik, eh, toen ik eh, de dopen, dopen onderging. Het was iets wat, het is niet, het is, niet, het is onaardse ervaring wat ik, wat ik, daardoor was ik helemaal door, doordrenkt van, van boven tot mijn teen. het licht kon mij penetreren. Maar, maar alleen, alleen, mee, alleen, de ket, alleen het klikketter, want de andere, natuurlijk via de andere is niet alleen klikketter, maar natuurlijk de andere sloten blijven wel ergens nog staan. Niet verbroken, daar moet je werk doen, voor doen, om de Torah te leren verder. Waarom? De gestalte moet komen, dat is de schepper, wil graag. Dat wij niet alleen, alleen zeggen aan dan, uh, halleluja, Yeshua, Yeshua, geweldig, prachtig, dat ik jou aanvaard. Maar Hij zelf heeft mij gestuurd, de Yeshua zelf, de Heilige Geest, Hij heeft mij gestuurd naar, naar, naar, naar, naar al die fariseërs om van die fariseërs te leren, de Torah te leren. Het is geweldig hoe de, hoe de voorzienigheid van Hashem werkt. Hij zei niet tegen mij, oké, vergeet al die Fariseërs, vergeet die Torah geleerden, al die schrift geleerden. Nee, hij zei, ga maar wat van hen leren. En ik kwam, ik was echt, uh, met al die Rabies. ik had enorme ontzag voor, voor hen. Want zonder die ontzag wist ik dat ik zou niet halen. En ik, heb, ik had al hun woorden had ik in mij ingezogen. Van iedereen, ik ging naar alle lezingen daar. De lezing daar, lezing daar, naar de beste Arabisch. Ik had interviews met die. Niet interviews, maar afgesproken met die. Onder allerlei voorwensels. Had ik gekregen van elkaar. Ik was zakkenman. Dus ik kon alle dingen regelen. Maar ik heb het op allerlei manieren uh, hen uh, uh, gemaakt. En enthousiast gemaakt om met, met mij te leren. Natuurlijk had ik niets gesproken gesproken met hen over Yeshua. Ja, dan zou dat afgelopen zijn met mij begrepen. Dan zouden ze zeggen, nou, jij ja, ja gaat, ja gaat die sloten breken. God, God verhoede, dat jij gaat die sloten breken. Je gaat naar Jeshua. We hebben niets te maken met, met die, die, die, die krachten. Dat was eventjes een kleine introductie in dat jullie begrepen. Het is het begin. En nu vanaf nu eventjes... Nog een keer, nog even twee woordjes. Vanaf nieuw zal dan de leer van Yeshua, dus niet het nieuwe testament. Wij weten, we zien nu dat wie was het oude testament? Wie was het oude testament in de ware zin van het woord? Yeshua was het oude testament. Was Yeshua was eerst en daarna kwam Moshe. Dus vanaf nieuw zullen wij ook het onderdeel, het onverbrekelijk like onderdeel van onze studie, zal ook zijn. De leer van het koninkrijk der hemel.